Volgens de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Maroni, zullen de bodyscanners als eerste op treinstations worden neergezet. Sinds maart loopt in Italië een experiment met de scanners op drie luchthavens. Er zijn nog verbeteringen nodig in verband met de privacy. De scanners worden nu zo veranderd dat reizigers volledig onherkenbaar zijn. De minister denkt dat de bodyscanners vanaf eind volgende maand geleidelijk op risicoplekken kunnen worden neergezet. In Frankrijk is beroering ontstaan rond een oproep om vrijdag in een Parijse wijk massaal samen te komen voor een aperitief met worst en drank. Het ziet er naar uit dat de oproep afkomstig is van rechtsextremistische groepen. Ze zeggen dat hun wijk is bezet door mensen die niets moeten hebben van vlees en alcohol. Verschillende politieke partijen noemen de oproep een provocatie. De organisatie SOS Racisme heeft het Parijse gemeentebestuur gevraagd de bijeenkomst te verbieden. In Frankrijk worden al een tijdje in verschillende steden massale apparatieven gehouden. Dat leidt tot zorgen bij de autoriteiten, omdat er geen organisatie is waarmee overlegd kan worden. In het westen van Mexico zijn tien politiemensen om het leven gekomen bij een aanslag, vermoedelijk door een drugsbende. De agenten reden op een snelweg in de staat Michoacan. Toen ze stopten, omdat er een vrachtwagen dwars op de weg stond, werden ze onder vuur genomen. Ook enkele overvallers zouden zijn gedood. Het was een van de zwaarste aanslagen op politie en militairen in ongeveer een jaar tijd. Michoacán is de thuisstaat van president Calderón. Hij is sinds 2006 aan de macht en heeft de strijd tegen de drugskartels flink opgevoerd. Sinds die tijd zijn bij het drugsgeweld in Mexico ongeveer 20.000 mensen om het leven gekomen. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen zonnige periode, het wordt dan zo'n 18 graden.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 Ina met déjà vu. En dan uh, we zijn we weer helemaal terug. Als het goed zijn hebben we ook ons mankementje opgelost. Dat zijn in ieder geval zijn we net achtergekomen naar onze technische deskundigheid en onze weten, alwetendheid van alles hier. Zijn wij weer terug bij jullie. Ik hoop het maar. Ja, ja. Ik hoop het ook, ik hoop het ook. En zo niet hebben we altijd... Hé, hey, hij doet het. En zo niet hebben we altijd een back plan. Gaan hey, uh, jongens, uh, ik, ik weet dat heel veel mensen vinden rugby vinden leuk, maar uh, kennelijk uh, zijn er ook uh, mensen met een yeah. handicap die dit ook erg leuk vinden. Verlamde mm -hmm. betrapt, uh, betrapt tijdens het spelletje rugby. Een man die duizend pond aan uitkering had gevoerd is betrapt toen hij rugby speelde. Mm -hmm. Dat bericht de Britse krant The Mirror op haar website. Anonieme antifraudecontroleurs hadden de man van langs de zijlijn gefilmd. Ook konden zij achterhalen dat hij werkte als schoonmaker. De 34-jarige man uit Yeovil is uh, in het zuidwesten van Engeland uh, voor de... ...in het zuidwesten van Engeland voor de 7.500 euro, omdat hij beweerde dat hij aan spastische verlamming leed. Daarbij functioneerde het zenuwstel uh, gedeeltelijk niet meer. De man uh, bekende dat hij de voordelen verhastelijk had gevorderd tussen 2007 en 2009. De rechter veroordeelde hem tot 100 uur onbetaald werk. Mijn cliënt vindt het moeilijk om om te gaan met papierwerk en met het leven in het algemeen. Nu, is hij niet langer, nu hij niet langer bij zijn vrouw is, zei de advocaat Helena Suffield. Hij raakt een beetje verloren in de wereld van de ambtenarij en de bureaucratie. Nou, ik moet zeggen, ik loop ook wel een handicap. Dat is, dat is eigenlijk zo gekort op zwart werken. Ja. ja. Ja. Moeten wij eens flikken hier in Nederland, joh? Oh. Wendy is geloof ik ook verland. Je krijgt ook iedere maand gestort. Ah. <laughs> het is dat je nu niet binnen handbereik zit. Anders wordt echt soesje over tafel. Daarom ben ik snel ik naar de andere kant toe ja. gegaan. Hè. Oh, uh, vandaar. Wendy, ja. wat doe jij met die knuppel? Hmm. Leg hem even in zijn nek. Rustig. Hé, hey, dat hoor ik bij jou te doen, hè? Met mijn knuppel. Oh, oh, oh. Maravijn. Ah. Het is dat je hoofdpijn hebt hoor, maar anders. Uh... Oh, gelukkig. Dat zeg ik ook altijd Als ik ga stoelen, ik heb hoofdpijn. Nee, nee, ik heb het nu echt. Ja, dat helpt dus niet, hè? Ja. Wat? Nee, hij heeft het over stoeien. Daar kennen, daar kennen niet over seks. Zij denkt, gelijk, <laughs> zij denkt gelijk, als jij het over hoofdpijn hebt dat, en je gaat zeggen ik heb hoofdpijn, dan denkt ze gelijk dat je geen seks wil. Uh, uh, uh, uh. Maar uh, in de krant stond dat je van seks geen hoofdpijn krijgt. Klopt, dat geleest je niet. Maar zij heeft persoonlijk ondervonden dat dat niet zo is. Ja. <laughs> Jongens, kunnen jullie mij buiten laten, alsjeblieft? Ja. Sorry. <laughs> nou, gaan wij de computer eens even testen. Ja, laten we het even testen. Wie zit het? Wie is het? Met een leuk nummertje van Shakira featuring Freshly Ground. Met Waka Waka. Oh Waka ja, Waka. Ja? Ja, doe maar, doe maar. Doe, doe, doe!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 Shaking my love I won't stop, baby Won't stop Ik ben benieuwd Ik ook ja? Wij proberen onze jan Paparazzi. Ik ben er even niet, ik bel je zo snel mogelijk uh. Wacht jo, jo. even hoor. Waar is die piep? Hey, Oké, okay. hey, Jeffrey Hi, uh, Hey, Jeff-paparazzo <laughs> <laughs> waar, waar ben je nou? Godverdomme Elisa mis je Ja, ze <laughs> mist je <die> verschrikkelijk, <laughs> ze zit er in de studio Huilend wij denken, hey uh, Jan, Jan paparazzo, uh, paparazzi, onze uh, eigen versie uh, Jeff paparazzi, ja. die moet even een nieuwtje geven. Dus Jeffy, <güls> bel nou even een keertje terug op maandag, jongen. Doe nou eens wat nuttigs met je leven. Uh, Ga socializen. Kom achter die computer vandaan. Geen nou, bier nou, nou, meer. Nou, nou. nou. nou, nou, nou. ja, maar wij we gaan eh, nog even afluisteren en dan komen we zo weer bij jullie terug. Ja. Hoi. Later. Lekker nummertje. Tja. The Grease. Met Battlefield. Walker en Daniels Remix Edition. Dat dan weer wel. Ja, ja. Dat dan weer wel. En Wendy is nu gezellig. Eindelijk bij die andere vervangen. Maar echt, uh, hè? Even voor de Ja. Dit nummer: ja. Battlefield. Van wie is het origineel? Even niks zeggen hoor. Kijk of Robbie het weet. The Grease. Nee, het origineel. Ja, Dat weet ik niet. Wendy, weet jij het? Ja, maar. Kut. Ja, nee, zo, ja, heet zo, zo heet hij niet. Nee. <laughs> Jordan Sparks. Ik heb haar, als, ik heb haar ja. het eerste uur al eerder gedraaid samen met Chris Brown. Dat was de remix van uh, No Air. Dat nummer heeft ze ook uh, samen met hem gezongen in uh, American Idol. Oké. Okay. En uh, zij heeft volgens mij toen ook nog gewonnen ook. Echt een dijk van een stem. Dijk van een stem. van een stem. Hé, lol. Een dijk van een stem. Dijk van een stem. Hé hey, jongens, uh, we zitten in het laatste half uurtje alweer. Dat heb oh, ik toch al vastgegeven weten. Anske ja. een en bent. I oh, hebben ja. jullie nog plannen voor deze week? Wat, wat gaan oh. jullie allemaal doen? Uh, Grootste plannen. Oeh. Ik ja. ik Robbie. Ik weet genoeg, schat. Oh, oh super. Arr, <laughs> Zij heeft de leiding hoor, in bed. Dus uh... Oké, okay, kunnen <laughs> jullie mij hier <laughs> buiten laten? Ik wil altijd ja. slapen. Daarom. Uh, maar uh, ja, ik moet werken in uh, Nunspeet. In Nunspeet? Nunspeet. Dat is bij Apeldoorn en dan moet ah, okay. ik uh, van dinsdag tot en met vrijdag in het hotel weer, he weer helpen. Samen, dit keer samen met mijn chef. Zo zo. En dan ben ik het weekend vrij. Toen dus, uh... maar, toen maar. Ja. En, uh, dus het hele weekend vrij, heb je in het weekend nog planningen staan die je zegt van moi? Hè? Ja, daar kan mijn personal agenda er wat over zeggen schat. Zij yeah. ik moet even eerlijk erbij zeggen, ik weet vanaf uh, woensdag dat ik volgend weekend vrij heb. <laughs> en uh, vanaf uh, donderdag begon zij mijn weekend vol te plannen, dus uh, <laughs> dit is mijn uh, agenda. Well. Uh, nou, daar moet ik even wat over zeggen, want door mijn stomme fout, ik vergeet nooit verjaardagen. En afgelopen zaterdag ben ik gewoon een verjaardag vergeten. Van, van Jan. Ja, dus dat Niet... moeten wij aankomende zaterdag. Ja. moeten wij dat even goed komen maken bij de jongen. Dus geef het even publiekelijk je spijtbetuiging. Ja, nemen. het spijt me heel erg. Ik heb er gewoon een hele dag wakker gelegen daarvan. want het overkomt mij dus nooit. Echt nooit. Ik zal het even afkloppen. Maar dit keer <laughs> is het dus gebeurd. Oké. Okay. Ja. <laughs> dus wij uh, zullen de herhaling aan Jan geven en dan uh, is hij weer blij. Ja. <laughs> nou, Jan, Mijn, uh, als ik het Een openbare spijt. Uh, betuiging. betuiging. Ja. ja. Maar wat, ga, wat gaan we nou dit weekend doen? Dat heb wat je nou nog steeds niet gezegd. Wat gaan we doen? Nou, voetbal ja. kijken natuurlijk. Voetbal, voetbal. voetbal. Moet nog eventjes wat huiswerk maken. Mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. Ja. En uh, nou was de bedoeling dat we zaterdag uit eten zouden gaan. Maar dat stellen we nog eventjes uit. Hè? Ja, is okay. Dat is uh, financieel niet verantwoord. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> AHA. Uh, en uh, we gaan gezellig bij uh, Robbies opa en oma op bezoek. Gezellig, gezellig. Wanneer doen we ja. dat nou? Zondag of uh... zondag, I, uh... ja, zondag? Ja, zondag. Geen echtelijke ruzies hier straks. Nee, he? nee, Ik heb net nee. al mishandelingen gezien, weer in de lucht <tries> een luchthamer. Ik ben van de agenda hier dus. Uh, <tries> Nou, ik heb eigenlijk wel een verschrikkelijke week op de planning Mike, staan. Ik Mike, Ik moet dinsdag naar de tand. Mike, wat ga jij doen deze week? Ik, ik moet naar de tandarts, gast. Gast? Gast. En hey, wat denk je? Controle Gafie, of... Gafie, ja, gewoon controle, maar voor de rest niks ernstigs. Weet je, I'm clean, I'm clean. Nou, nou die piercing in je tong uh, zijn die voorgevel tanden toch wel een beetje gaan slijten. Ah, nou, dankjewel. Dankjewel. Ah. Dank je. echt waar. Heerlijk goed. Nu moet je het maar hebben, hè. Ja, maar, dat uh, is zeker, ja. Wat doe je verder, Mike? Wat ga ik verder doen? Um, ik ben op sollicitatiejachten. Uh, ik heb waar? waarschijnlijk een paar sollicitatiegesprekken deze week. Waar, waar, waar? Bij een aantal beveiligingsinstanties. Ik ga geen namen noemen. Dat zou ik reclame maken: G4S. Nou, wie weet. wie weet. Alpha Security. <laughs> nee, dat heb ik Brink. Nee, dankjewel. Oh, dit is waardetransport. Hier, kijk, daar gaan we van. <laughs> Zie je maar aan het waardetransport? Ik loop met die geldkoffertjes zelf weg. <laughs> die zijn van mij. Oh ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Kijk, en kijken of die wapens echt. Deelt, hè? Uh, Oké, oké. Okay, okay. Weet je, 75 mei, 25 juli. Goed. Top. Oké, okay, en dan besloten. En dan wel checken met die vrachtwagens of die ramen wel echt kogelwerend zijn. He. Mag het toch <laughs> nou, hopen? Hopelijk wel. Hopelijk niet dan. Ja. ja. Sta ik nog voor lul straks, joh. Mm. Maar we gaan nog even luisteren naar. Uh, Pong. Van hele toepasselijke naam, Jeff. Doe jij zelf nooit. Wippenberg. Yes. <laughs> nou dan gaan we luisteren naar Quintino met Mitch Crown, you can deny. En daarna hebben we nog een klein vergassetje een voor jullie in petto. Yes. Just as long as it's you and I Like a fairy tale never die But I feel inside Stay strong I keep holding on Ik ben toch een beetje in een meer Franse stemming. Dus ik ga switchen. Thomas, allons dans. We zijn zo weer jullie terug. Dat was mijn verrassing. Allo dans.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 Wat betekent dat ook weer? Kom op, laten we gaan dansen. Kom op, laten we gaan dansen. Laten wij eens ja. even gaan dansen. Lekker. Nee. Uh, hey jongens, uh, jullie zijn algemeen bekend met de Damschreeuwen, hè? Damschreeuwen? Ja, de Damschreeuwen. Oh, ja. ja. Die herriemaker tijdens Hij heeft nou een excuus, herdenking. hè? De Jehovah, toch? Of nee, hoe heet nee. hij? een Joodse man. Ja, ja, hoe heet zo iemand? De... De uh, Robijn. De Robijn, wordt hij wel genoemd. Ja. Dat heb ik gehoord, ja. ja ik, uh, hij heeft een excuus. Dambreker wist niet dat het herdenking was. Amsterdam, de man die, het dode herdenkings, uh, die de dode herdenking op de dam in Amsterdam met een schreeuw verstoorde, wist niet waarom al die mensen daar stonden. Ik denk niet dat ik me realiseerde dat het de dode herdenking was, zegt hij maandag in het AD. Ik ging van de ene naar de andere kant van de kroeg en uh, vond dat die mensen daar maar stonden te suffen, stelt hij verder. Het AD sprak de man zaterdag op zijn vaste stek een bankje aan het spuien in Amsterdam. Hij werd donderdag vrijgelaten omdat het Hof geen bewijs zag dat hij de koninklijke familie. Even kijken. Dat hij de koninklijke familie al dan niet bewust in gevaar had gebracht. De man die het zichzelf Adam noemt, houdt volgens de krant de vreemdste verhandelingen over. Rip deals filosofische bespiegelingen over het leven, maar heeft ook zijn heldere momenten. Inmiddels heeft hij niet meer het uh, uiterlijk van een orthodoxe jood. Zijn baard is eraf en zijn haar is gemillimeterd. Nadat hij zijn schreeuw begonnen, meisjes te gillen. Even kijken, uh, liet iemand een koffer vallen en waarschuwde een ander uh, voor een bom. Daarom, daarom ontstond er gedrang waarbij tientallen gewonden vielen. Om uh, hem langer in voorresten te kunnen houden, werd Adam beschuldigd van het in gevaar brengen van de koningin Beatrix. Spijt heeft Adam niet. Op de beeld is volgens hem duidelijk te zien dat de mensen niet naar zijn schreeuw, maar naar de gil van het meisje in paniek raakte. Wel betreurt hij wat die mensen op de dam elkaar hebben aangedaan. De barkeeper van café Luxemburg, uh, vlakbij zijn bankje, is volgens de klant het met hem eens. Ze moeten hem lekker met de rust laten. Nou, dat is dus weer de story achter de story. En dan komt hij wel regelmatig, ja. denk ik, Luxemburg. Ja, dat zou wel, wel moeten, ja, als je hem kent. Ja. Maar dan <laughs> heb, heb ik echt zoiets van ja. Iedereen weet hoe lang. Eh, kijk, oh, kijk, woon je hier pas een maand? Oké, dan doe ik. Dat hoef je niet te weten. kun je niet weten. Waarschijnlijk dat 5 mei voor ons is, dat is voor ons belangrijk. Dat vierde ja. onze vrijheid. Maar als je zo te horen, woont hij hier dus al een tijdje? Dan weet je dit. Hij is je dit geloof ik ook wel. een dakloos, hè? Die man. Oh, het zou goed kunnen, het zou goed kunnen. Hij ja, was daar bekend bij de. Volg je dat? Een leger is hels. hels, ja. Nou ja, dan, weet je, dan snap ik het al helemaal niet. Dan ben je het al helemaal te weten. Ja. ja. Ah. Dat is sowieso iets waarvan ik zeg van, dat weet je. Maar dat, ik, ik dat moet dus wel daar... zeggen, hij heeft wel gelijk over. Nadat die, dat, dat meisje begon te schreeuwen... Toen, toen, de, toen, de, toen werd iedereen gekeken. Ja. ja. En dat dan vind ik, ik eigenlijk wel... dat het een bom was. Het, het, het had ook zomaar gekund of voor hetzelfde of waar, was het wel een bom geweest. Dan weet ik veel, schreeuwde hij om uh, te waarschuwen. Ja. Het kan allemaal. Maar ik vond het zo typisch. Dan heb je vorig jaar Koningendag. Dan denk je, nou, Koningendag is dit jaar goed gegaan. Ja. En dan krijg je nu dit. Krijgen ja. we nou met ieder, iedere traditionele iets... ...ieder jaar, ieder jaar weer wat uh, of zo? Ik mag toch niet hopen dat het zo is. Want dat zou toch wel uh, een punt zetten op onze uh, manier van leven. Want dan is bevrijdingspop uh, volgend jaar... Uh... Ja, dan zou ja, bevrijdingspop, inderdaad... Zo. ...bevrijdingspop, dan zou van ...moet je dan wel heel wat voor elkaar beuken? Want ik denk dat niemand dat daar zo snel door heeft uh, vanwege de muziek... Ja. En omdat het toch allebei wel dagen zijn waar je toch wel momenten van stilte hebt volgens mij. Heb je toch wel uh, sneller daar kans op ja. dat er daar wat gebeurt. Ik denk dan eerder Prinsesdag ofzo. Ja, dat is zeker prinsjesdag zit ik te bedenken. Ja, als, als, als we dat weer gaan voordragen. Of als Wilders op dat plekje zit bij de, ja, de uh, fractie. Hé, hey, uh, wat vinden jullie trouwens van? Wilders uh, met zijn partij is een van de drie grootste partijen van Nederland. <laughs> ik heb ja. uh, nadat, uh, ja. nadat de verkiezingen voorbij is, heb ik gehoord dat hij uh, ...het AOW niet erg vond om uh, tot je 67 door te werken. Nee, helemaal niet. Tegenovergestelde juist. Hij, is, uh, hij heeft zoiets van, daar da, da moet vanaf gebleven worden. En hij, ja, hij moet ja dat heeft hij gezegd. Alleen ik heb gehoord nadat uh, ze gevraagd hebben of hij in die coalitie mag, wil... ...maar dan moet hij wel meegaan met uh, die. Ja, nou, Zij zonder te zeiden van, oké, okay, doen we dat. Ja, maar het probleem is, ze, ze kunnen niet meer omheen hè. Ze kunnen nee, er, echt nee. niet meer omheen. Echt niet. Dat vind ik eigenlijk nog wel het meest mooie, want ze waren eerst uh, ervan overtuigd dat hij het niet zo ver Schoppen, maar toch 24 zetels hoor. Ja. Oh. Maar en ik, denk, en ik denk eigenlijk dat het beter is dat ze, dat, dat, dat ze gewoon ook met hem gaan samenwerken. Je gaat het zo, dan ga je het zo krijgen, dan zijn over vier jaar zijn er weer verkiezingen hè? Ja. ja. Dan ga je het krijgen dat hij in één keer naar de macht doorstoot door, door en uh -huh. dan zal die, zal de grootste partij van Nederland zijn. Maar hoe heet het? Um... Die informateur is nu toch bezig. Ja, over... hij was bezig ja, die was bezig. Die kreeg nu als laatste CDA over de vloer, als het goed is. Ja, maar Dacht hij ik. kreeg ook uh, Pechtel. Uh, moest hij ook uh, gesprek. Ja, Alex, Maar we weet je wat hij dan zei? We gingen weer over naar de paarse coalitie. En uh, dat niemand voor Wilders moet gaan. Hij zat weer van alles te verkondigen. Ik denk, ja. die Pechtel die heeft gewoon een, een grote bek. Hij loopt, speelt het uh, zelf ook niet klaar. Nee. Hij, hij heeft zelf uh, ook maar iets van 11, 10 zetels of zo. Hij scoorde heel lang. Ja, maar hij zit te trimmen op die paarse uh, Paars plus. Ja, maar paars, paars, dat is ook gevallen. Dat is ook oh. met een reden geweest, dat weten we allemaal. Dat heeft ook niet goed gescoord. Nee. Ja, toen is CDA gekomen en dat was toen ook... Dat is ook, het, is ook nog, ja, het is niet slechter geworden, maar het is ook niet beter gegaan. Maar wat denk je dat wat de beste coalitie is? Ja, ik, ik denk zelf uh, VVD, CDA, PVV. Ja laat, ja, laat ze dat gewoon vasthouden. Dan ja. heb je een mix van allebei? Ja, CDA is de enige... In ieder geval PVDA bedoel je dan in ieder geval, CDA? Dat, uh... CD, ja, dat was CDA. Ik hoef PvdA niet erbij hoor. Nee, maar in ieder geval ja als je niet als je die coalitie gaat kijken, dan wil ik die, drie wil ik dan wel in de regering hebben. Waarvan ik zeg van laat hun de hoofdmoot maar bepalen. Laat hun dat maar doen. Want ja, het zijn toch, uh, toch wel partijen die allebei van alle kanten nog wel wat respect trekken. PVD, uh, CDA en Pvv Ja, het zijn ja. toch partijen die door heel veel mensen worden aangesproken. Ja, Ze hebben ja. niets uh, goed gescoord. Want CDA minder natuurlijk, maar fijn. Ja, maar die, die kan er toch wel. Bij. Ja, ja. Het heeft toch een element waarvan je ze nodig hebt. En die, uh, die prutsen die is toch al weg. Dus daar ja. Ja, heb je geen last meer van. Ik moet heel eerlijk. De, uh, uh, CDA uh, God, hoe heet die nou? Uh, uh, iets met een B. Maxime je... Verhagen was het voor. Nee, meen. was geen. Was het een vrouw? Nee, nee, nee het is een man. Ja. Ja. Maxime Verhagen die zou uh, als het goed opkomen voor de CDA nu als fractievoorzitter. Oké. Okay. Ja. Maar ik ja. hoop dat hij het ja. beter doet dan die. Uh, ja, ik ben benieuwd. Dan, dan moet, die wijsneus. Ja, uh, nou, ik moet zeggen, ja, oké, okay, het is inderdaad de smart dat ben ik helemaal met je eens. Ik moet zeggen, ja, hij stopt daar wel zijn, zijn afkondiging te houden en ik ja, ben het nooit altijd eens met de man geweest, maar toch wel respect voor zijn manier van aftreden. Ja. Moet ik zeggen, dat heeft hij toch wel, wel netjes gedaan. Je kon ook wel zien dat hij het echt zeer heeft gedaan. Ik heb het ja. niet gezien. Maar hij heeft het gewoon voor, je, voor iedereen verprutst. Ja, het was rijken voor de rijken en niet rijken voor de armen. Het, ja. het, uh... En uh, hoe heet dat, uh, nu zit uh, Beatrix ook te hameren kom op, want uh, dit is kut. Ja, ja in de volksmond, In de volksmond is gewoon... Jongens, schiet even op. Die is kut. Die hele economie is in elkaar gedonderd. Dat uh, ah, doe ik nog even hoor. Voordat dit uh, op de rail staat. Ja, en die informateur die zegt ook uh, de gang van zaken in de politiek is er ook niks meer. Maar ik denk wel dat het weer de goede kant op gaat. Ik hoop het. Ik het, wel, hoop het uh, ja. Met uh, Geert Wilders, die zoveel uh, invloed heeft nu. En, uh, Hij heeft heel veel invloed. En ik denk ook wel ze, uh, dat, dat, dat die drie partijen met z'n drieën... Uh, ook al verschillen ze onderling van ideeën, dat ja. dit wel een goede combo is waarvan je kan zeggen van kijk, eindelijk gaan we de goede kant op. En dat je ja. over uh, drie of vier jaar op zijn kortst gezegd dat je echt goed ja. verandering gaat merken. Maar ook al heet het met die verkiezingen, dan had ik geloof ik het gevoel dat de enige die met de v PVV wou samenwerken was VVD. Klopt ja. ja, ja. Klopt. En ik zeg nou, ik geef die uh, Rutte ah. geef ik volkomen gelijk. Maar Mark Rutte heeft het ook gedaan om meer stemmen te winnen, hij komt ja, okay. Als Mark Rutte dat niet had gedaan, dan had de VVD nooit zo hoog gestaan. Nee. Dan was de PVV waarschijnlijk, uh, of de tweede geworden. Samen, dan had de PVDA waarschijnlijk, uh, in ieder geval, dan had je het waarschijnlijk zo gehad. Dan had de PVDA op de eerste plaats gestaan. Want die hadden dan waarschijnlijk dat initiatief overgenomen, dan had de VVD op de tweede of derde plaats gestaan. Dat ja. kan ik niet zeggen, maar ze hadden in ieder geval, niet, in ieder geval, in ieder geval niet de hoofdmoot gevormd. Nee, maar... maar nog, uh, even een stukje muziek te gaan luisteren. we zijn lekker nee, aan Lekker nummertje. En we zijn allemaal niet een, allemaal niet een beetje onszelf vanavond hè. Robby met zijn rug. Ik met de rug. Oh andere god. Wendy is ook super vrolijk. En Blake. Moe ja. en hey, bleek. Nee, Maak, je ja. moet het niet zeggen over mijn rug, hè? Kom ik zo oud over? Uh. Ah, Robby is pas 20, maar van. 20? Ik ben 18, man. Dan <laughs> gaan we nog even luisteren naar Christina Aguilera met Not Myself Tonight. Daarna ik we Peter Lust met The Rain. En daarna gaan we afsluiten, jongens. Oké okay, dan. Is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 On the boys and the girls. Someone call the doctor 'cause I lost my mind. Ja, je hoorde Peter Luts met The Rain en dat is lekker naar nummer. Shakira met uh, Not Myself Tonight. Yes, yes. Hé, hey, hé, we zitten alweer bijna aan het einde, jongens. Ja. Ja, Mina. Maar, uh, hoe heet het? Tel. We hebben nog, ik, wat ik, nou, ik, ik eerlijk vind: We hebben nog niet zoveel respons van onze luisteraars. Dat vind ik nou, zo jammer. Nee, hey, nog niet. Maar ja, we zijn, nog even, we zijn natuurlijk ook pas begonnen. We zijn ja. wel ja.